Drie uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De coalitie heeft een akkoord bereikt over stikstofmaatregelen... om de bouw snel weer vlot te trekken. Veel bouwprojecten liggen nu stil door de stikstofcrisis. Het kabinet gaat de plannen verder uitwerken en zal ze bekendmaken voor het Kamerdebat van donderdag. Naar verwachting wordt de maximumsnelheid op veel snelwegen verlaagd naar 100 km per uur. Daarnaast zijn er waarschijnlijk afspraken gemaakt over veevoer, waardoor koeien minder ammoniak uitstoten. En over een opkoopregeling voor oude vervuilende auto's. Twee leden van het hoofdbestuur van de SGP stappen op uit onvrede over het vertrek van voorzitter Zevenbergen afgelopen zaterdag. Twee leden, Den Boef en Vlietstra, vinden dat het partijbestuur Zevenbergen meer had moeten steunen. De opgestapte voorzitter kwam vorig jaar onder vuur te liggen. Toen bleek dat hij wachtgeld ontving als oud-wethouder en tegelijkertijd een salaris als schooldirecteur. Interimvoorzitter van Leeuwen betreurt het opstappen van de bestuursleden. Bij een zuuraanval in een kleuterschool in Zuidwest-China... zijn ruim 50 kinderen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Een man drong de school binnen en sproeide een bijtende stof in het rond. Hij is aangehouden. Volgens de Chinese autoriteiten was de dader ontevreden met zijn werk en zijn leven... en wilde hij wraak nemen op de samenleving. Een aanhanger van Zwarte Piet is in Den Haag aangehouden... nadat hij had gedreigd zichzelf op te blazen. Met de actie wilde hij opkomen voor de Sinterklaastraditie. De Zwarte Piet-fan zette zijn dreiging dit weekend op Facebook. Veel mensen die het bericht zagen waarschuwden de politie... die de 49-jarige man gisteren thuis aanhield. Het weer, buien, vooral in de kustgebieden met hagel, onweer en windstoten. Ook wat zon en vrij veel wind, het wordt ongeveer 7 graden. Morgen buien, nu en dan zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere Utrecht is een auto geschaad met aanhanger. De rijbaan is dicht bij Eemnes. Er staat 2 kilometer file. Er wordt via de vluchtstrook geleid. Op de A208 Haarlem richting Velsen. Tussen Haarlem en de A22 staat 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de verkeersinformatie: U heeft een bril nodig.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 Sorry, daar zijn ze nog steeds ja. mee bezig. Ja, oh, dat is moet wel het heel wel in de gaten houden. Dat, want is, dat, dat is, dat volgende wordt, uh, week dinsdag is bekend. Volgende week dinsdag wordt het bekend. Oké, okay. uh, die u net uh, hoorde, dat is uh, Freya. <laughs> uh, en uh, aan mijn tafel zit ook nog Ali. Zij zijn van de markt. En natuurlijk is Marije Strobos uh, vandaag uh, ook. Uh, de markt bestaat nu even meer dan een jaar. In juni was het officieel uh, jarig uh, eigenlijk. Maar we vieren toch vandaag even een feestje. naar Zandvoort aan het Woord op ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug hier in de studio... met Zandvoort aan het Woord. En we gaan het natuurlijk hebben over de markt. Uh, de markt is nu, uh, bestaat nu in totaal uh, iets meer dan een jaar. Uh, eerst even proefgedraaid en daarna... Uh, nou ja, is de vergunning en dergelijke is geregeld, uh, heb ik gehoord. Ja. Uh, aan jullie. Uh, hoe zijn jullie... Uh, nou, ja, We weten dan van Tasty Corner... Uh, door, een, ook een van de initiatiefnemers o, oorspronkelijk... Uh, dat hij uh, die vergunning daar uh, gedeelte al had. Althans, de terrasvergunning heeft hij toen uh, daarvoor opengesteld. Uh, die oh. hebben wij al gesproken. Maar hoe zijn jullie op het initiatief gekomen? Ook door de eerste van...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 En als je een rollator hebt of slechter been bent, dan... Mensen moeten vanuit Noord met twee bussen. Ja, Nou, dat is op zich een hele andere discussie. Want dat is eigenlijk... Tenminste, ik vind het ronduit belachelijk dat je vanuit Noord... dat kleine stukje met twee bussen naar het centrum zou moeten. Dat vind ik op zich, aangezien er in Zandvoort... toch veel ouderen wonen ook. Ja, maar bij ons wel. Ik bedoel, kijk...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 Dat is eigenlijk de enige die, die weg is ja, maar gegaan. Die is nieuw, de rest die... staat er allemaal vanaf het begin. Ja, die is een ja. nieuw leven gaan beginnen in Frankrijk. Ja, dus, ja die is ja, niet nee. weggegaan omdat hij de markt nee, marktverschrikken... Nee, nee, nee, nee. <laughs> nee dat nee. is een emigratie. Dat ja, maar dat, goed, uh, jullie hebben wel een, echt een goede toevoeging als nieuwe kaaskraam. Ja, ja, ja die jongens zijn heel goed. Ja. Ja. Ja. Dat, maar goed, terug. We hebben een kaaskraam dus. We hebben een viskraam, weet ik. Groenten. Uh, groenten. Fruit, hè. Grote fruit. Uh, een nootboer. Een butter, notenboer, schoepje, Een bakker. Uh, kleding. Een olijvenboer. Olijf. Sinds is kort hadden wij die... Lumpia? Ja, oké. Oh, die had je al. Het is kort dat we die, uh, die... ja, okay. <laughs> uh, de dierenbenodigdheden... Dierenbenodigdheden. Ja. Oh, is ja. Ook. En uh, die kraam die uh, ook van die haarproducten en zo verkoopt... Staat die er nog? Ja, die staat één keer in de twee ja, weken. Oh op. ja, die de is, de is er op. ook wel. Dat, uh, ja, die is er nog steeds. Want ik zag dat hij een paar producten verkocht... en die waren goedkoper bij hem dan bij de Womar. Je kan dus ook, <laughs> kan je beter bij hem kopen. No, je kan je ook, je ook voor je honden. honden hè? Ja. Wat zei je? kan nu ook voor je honden. Ja, Hondenkanker ja. ook heen, dat ja, ja. is helemaal uh, top. Ja. Uh, en de kleding. Uh, die kleding. En uh, wat we ook, dus. bericht heb ik gehad van een slager die graag wil komen staan. Mm -hmm. maar, daar wachten maar we Maar we, ja. we zitten met de stroom. Oh, te weinig. Te weinig uh... Want, uh, ja, te weinig stroomkracht hebben we op mijn. Uh, kijk, het gaat nu net, net goed. Het is net. zeg maar. Het is echt. Uh, ja. We kunnen niet meer uitbreiden. Dat is uh, stroom. Dat,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 You can call me Hey congratulations, it's a celebration Party all day, I know you've been waiting Hey, oh, yeah. congratulations, Woo! it's a celebration oh, yeah. I just wanna tell you that I think that you're amazing Amazing, amazing, amazing, amazing, amazing, amazing, amazing, amazing, amazing, amazing. Hey congratulations <laughs> Them to hold their defecation, but let me educate you, silly. That's not defamation. Yeah. T-series can eat a dick. Still a defamation. Suck my fucking Swedish meatballs. Still a defamation. Yeah. Did you know that Indians have poo poo in their brains? That's a blatant racist lie. Yeah, but still a defamation. Yeah. India got YouTube.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 Congratulations.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 een schietpartij hebben in de. Bus. Ja, maar je weet niet van welke hoeken dat het komt. Het komt er wel van buiten af. Ja, Volgens dat kan ook het, heel goed. Uh, en misschien dat... is het wel gewoon iets relaties weer of weet je veel wat het is. Weet je, het is allemaal gissen. Mm -hmm. En het, ja, het helpt niet mee aan het imago van Noord, terwijl het juist wel goed ging ook met de markt erbij dat het een ja. imago ja. veel positiever werd. Ja. ja. En dan ja. heeft de markt denk ik echt heel veel meegedragen, omdat je dan echt ziet hoe sociaal Noord is en hoe.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 Ik zie ook ploio. gezichten die ik nog nooit heb gezien en niet ken. En ik ja. ken heel zand, <lacht> <Boah>. heel <Hecht noorddaad. lacht> ja, Ik ken niet heel noord. Maar... Jij nou, woont de... daar dus jij moet het wel kunnen weten inderdaad. Jij woonde ja. er toch ook? Woonde. Woonde. woonde. ja. ja. Woonde, ja. <lacht> uh, nu, uh, het is altijd op dinsdag, van 9 tot 4 staat op de uh, ja. website. Maar ja, is... meestal staan de kramen iets langer. Nou, ze moet om vier uur dan opruimen, hè? Beginnen met opruimen, dat is eigenlijk het vijf uur. Maar ja, het kan altijd nog natuurlijk uitlopen met opruimen. Sommigen hebben meer aan. Dus je kan niet allemaal tegelijk weg. Dus je moet het in stapjes doen. Ja, zeker als je achteraf staat. De eerste rijdt meestal om vier uur weg. de rest volgt, zeg maar. Ja.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 Die betrekken we overal ja. bij. Maar ja, Die hoort God. er gewoon bij. Vandaar, ja. er, vandaar dat we ook geen uh, bloemenstal uh, hebben. Maar, saan, ja, om nee, aan. Aan. omdat Marco ja. er ook zit. Ja, ja, ja, nou ja ook wel de, slim van hem ja. natuurlijk. Om mee te doen. Ja. Want ja, dan komt er ook, ja, ook geen bloemenstal. Nee, inderdaad. Nee, maar <laughs> ja. dat was dus het eerste wat wij dus tegen elkaar hebben gezegd. De afspraak was bij de begin afgemaakt. Geen bloemen op de markt. Nee,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 Die is er nog. Ja, die, uh... die is ook wat die jonger is... nog. De mascotte van de markt. Ja, dat is de mascotte ja, dat van de markt. De ja. markt. Hij ja. weet ook precies of ze weet ook precies bij wie ze moet zijn. Ja. Ja, dat bij, ik de kaas, ja. dat bij de kaas, bij de vies. Groot gelijk. Ja, ja, die wordt ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. wel verwend daar hoor. Dat. Ja, die <laughs> heeft het goed. Dat, uh, dat, uh, um, zijn er nou specifieke dingen die uh, uniek zijn voor Noord? Voor, uh, van jullie als marktkooplui? Ja. ja, de kaasboer. Ja, nee, nee maar echt, dat, ook, dat bedoel ik. Ik niet. ben echt nee Die kaasboer. Ja, ik ben echt fan. En dit is ook een leuke jongen, hè? Oh. Ja, dat. Ja, nee, nee. dat ik, ik hoor al die <laughs> meiden over de kaasboer. Ja, nou, ik ben alleen geweest toen ik uh, uit het ziekenhuis kwam van mijn operatie. Ja. En toen waren ze zo, volgens mij, was hij met zijn moeder, kan dat?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 En uh, Ali en ik hebben een gesprek daar ook op het gemeentehuis over gehad. En ja, hoor, we hebben eindelijk een naam voor het plein. Ja, dat. Uh, <lacht> maar, maar je mag, mag het nog niet bekend maken. maar dat mag ik nog niet zeggen. <lacht> ja. Morgen wordt die bekendgemaakt, Nee, toch? dinsdag uh, wordt het bekendgemaakt. Ja. En uh, het wordt ook geopend door de nieuwe, de nieuwe burgemeester. Oké, okay. ook. Oh, nou, dus je uh, bent welkom dinsdag. Uh, nou ja, ik, ik hoop dat ik niet hoef te werken uh, overdag. Maar nou, anders we... kom ik zeker. Ja, toch? moet dat gewoon het... gaan. Ja, toch? En, ja. anders voor, en anders zorg ik sowieso dat de radio erbij zal zijn. Want ZFM moet daar natuurlijk... De koffie en de, de hapjes daar klaar. Dan. Nou, dat is nee. helemaal niet. Dat dat helemaal Hierbij krijgen. alvast een oproep okay. aan mijn collega's okay. van de radio. Dan dan mocht je de... nou kunnen... Oké, gelijk de kaas proeven? Dat, ja. Ja, ja. ja, dat ja ik zeker en doen. we zijn echt, hebben we plannen om echt een feestdag van te maken. Dus... Uh, nou, dan moet je, moeten ja. we, ik zeg je, je ik ben bij ja. jou te kijken en ik We moeten erheen. We moeten er heen. Nou ja, ZFM komt sowieso. Ik zal er sowieso voor zorgen dat er ja. andere programmamakers komen. Hoe laat Freya, Half drie is de opening door de burgemeester ja. van het plein.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 Maar omdat we te weinig stroomkracht hebben... kunnen we dat niet uh, doorzetten. Nee, Het zit echt met een stroomprobleem nu. Met een stroomprobleem. Ja. En dat moet geregeld worden door... Haarlem. Haarlem. Haarlem. De Het is overgenomen door Haarlem. Het ja, ja. dus contact tussen Haarlem en, en ons is heel uh, ja, lastig. lastig inderdaad. Ja.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 Maar ja, je zit met die stroom, want vis gebruikt heel veel Kijk, maar, maar de bakker. Nu, maar nu is het probleem. In de zomer ga je meer stroom gebruiken. De koelingen gaan ja. meer werken. Dus het gaat helemaal fout worden, denk ik. Dit, want we ja. hebben al heel wat problemen gehad. Maar als het heel warm wordt, ja. dan krijg je de... En dan heb je de, de, de, ja. wordt het alleen maar erger. Dus ja. er moet gewoon is, meer stroom ja. bij komen. Het, is ja, wat, het, het is nu wat kouder, koeler. Dus de koelingen werken wat minder. Dus ja. je hebt wel nu...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 Rechtbank moet komen. Ja, het is omdat je een rechtbank. initiatief neemt in een wijk die waar eigenlijk maar, altijd wel. waar al heel weinig wordt. gedaan wordt. Ja, wordt heel weinig waar, gedaan. Ja. Het is echt de achterstand. Ja, het zo is zozeer dat als de achterstand. Ja, we ja. een beetje zorgenkindje ja. het...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 dit ja, willen wij. Wij zijn, uh, nou ja, islam uh, ook natuurlijk toen als ondernemer die daar ja. ook was. En dan Marco van de Bloemen die erin zit. Uh, dat, dat zorgt er wel voor dat het gedragen wordt. Ja, ja. Maar wat ook heel veel steun gehad van uh, de gemeente. Ja. Dan, dus die waren heel uh, blij met uh, zoiets. Ja, die waren dat, uh, heel positief. Is maar ook... is het dan puur op de concurrentie voor het dorp dat mensen dan...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 Je hebt die uh, ja, hoe leg je, Tegenover het gebouw van de Kei. Darwinhof. Is dat het Darwinhof? Ja, het Darwinhof en daarnaast bedoel jij zeker. Ja, daar heb je één zo'n ja. open ja, ja. Uh, daar staan staan heel vaak mensen nu geparkeerd als de markt is, omdat de parkeerplekken natuurlijk die uh, ja, daar maar er is zoveel parkeerruimte. Nou ah. ja, ja, dat vind ik ook. En, en bovendien, we achter de VOMAR heb je nog een parkeerhaven. Uh, bovendien, onder de VOMAR heb ja, je ja, ook onder, nog een parkeerhaven. Ja, ja, en ja, bij mij is heel veel parkeerruimte. Nee, en dan moet je niet parkeer. gaan promoten nu, hè? want nu gaat iedereen bij jouw flat straks. Doen. Oh ja. <laughs>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 Oh ja, nou ja. Er ja. Er halen meer mensen halen gratis koffie hier. Maar ja. staan er zijn toch wel meer mensen die gratis nee. koffie halen bij de FOMA. Ja, sowas. dat is Uiteindelijk is het gewoon weer een situatie. De FOMA profiteert erop ook van zo'n markt door. Ja, maar dus dat daarom, is, daarom. Ja, dus, uiteindelijk dus dan zou je wel. denken dat we omarmen het met z'n allen. Ja, want wel. het is... Uh, Ach ja, dat is... Uh,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 Ik zeg het Plein zonder naam. Ja. <laughs> Ik ben nu wel benieuwd dat die naam gaat worden. <laughs> plein zonder naam, ook wel leuk. <laughs> Ik vind het Plein zonder nou ja, naam. Je hebt ook een band zonder naam. Ja, Deze band, dus waarom zou <laughs> je ja. een Plein zonder naam <laughs> dat, uh, kunnen Ja, we hadden ook... Uh, gisteren op de markt hebben we loodjes aan de mensen gegeven. dat, dat er, uh, komen. En uh, die kunnen allemaal zo'n mooie gevulde mand winnen volgende week. Of het is al geweest. Weet je nog de nummers? Het je, of? Kan je het nog ik even heb het doorgeven? de nummers allemaal op mijn bureau. Maar ik je het even Wat? doorgeven. Wat? <laughs> Wat hebben we hebben Facebook. Ja. Er zijn heel veel nog niet komen opdagen. Ja, nog niet, ik, uh... ik heb volgens mij maar één reactie nog gehad. Okay. Dit is het. Dat, dat moet zwaar, he? om uh, door te geven. Uh, ja. Op de radio. Ja, hij. Even hij, even hij, ja. hij nee, ik moet het even zoeken. hij nou, even... uh, zoekt het even op. Dan gaan wij even naar een bijzondere rap. Deze rap is speciaal gemaakt. Met alleen maar stemmen van de Harry Potter films. Harry Potter is dead. <laughs> <laughs> And now is the time to declare yourself. <laughs>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 een oh, stuk of honderd ja, ook. Dat is, dat is, uh, ja, die werden niet opgehaald <laughs> door mij. Sorry. Ja, nou, dus vandaar hebben we een extra drie mannen voor... Uh... Dus we hebben het goed gemaakt. Ja, nou, dus er zijn negen mannen in totaal. Ja, er is er mannen. nu één iemand die gereageerd heeft. Dus dames en heren, als ja. u straks het nummer hoort wat u heeft... reageer dan even waarop? Het is nummer 177... 554...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 Dat uh, ik vergeet nog steeds zijn. Naam. Daar moeten wij dus echt heen, hè? Want wij hebben die nieuwe burgemeester. <laughs> toen ze ja. Twitter uitgesproken. <laughs> wij moeten daar heen. Wij moeten er eigenlijk wel heen, ja? ja wij, <laughs> wij heen. Maar jullie komen gewoon, toch? Dat, uh, ja, ja. Ik ja, ga ja, wel uh, mijn best doen, maar ja. Als... ja. Hierbij zijn jullie Dat, uh, dat, uh, ik, dat, uh, ja. dat uh, ik ga proberen om uh, mijn uurtjes vrij te krijgen ja. voor mijn werk. Ja, dat, uh, en hoe uh, heet het? Uh, hoe heet die meneer die de eten gaat maken? Fred Paap. Fred Paap. Fred, Fred Paap maakt ja. Speciaal ja. voor de markt. Ja. ja. Oh, dan ja. moeten mensen ja. helemaal er zeker heen. <laughs> ja, die gaat... Uh, maar het is sowieso ertersoep. met een drankje en een hapje toch de opening? Ja, het wordt gewoon een gezellig dat, uh, dagje. Het ja. wordt een uh, gezellig, Half drie, dus je zorgt maar dat je vrij bent. Ik ga naar de nieuwe burgemeester. Ik Het is ja. nog eerder, hè? Dus het begint echt om... Uh, hoe laat komt de burgemeester? Half drie.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 Dat. Uh, maar nee, heb dat, jij dat nog mij iets? Nee, nee, hoezo? Iedereen dat, uh, moet gewoon naar naartoe komen. Ja. Dat iedereen en jij helemaal Ja, ja ja ja. ja, ja, ja. Ik denk dat wel. Ik ga me ik ga me ja, jij doen om even. voorstellen gewoon. aan de nieuwe burgemeester. Dat, de, de nieuwe burgemeester kent mij al. En straks na mijn column kent hij mij al. Ik helemaal. ken ook de nieuwe burgemeester nog niet al. Nee, uh, maar wij hebben een uitzending gedaan. Toen was er net bekend dat hij de nieuwe burgemeester werd. En toen ontdekten wij op zijn Twitter een aantal.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 Ja, en Wilders, voor een voor heel extra op Twitter behoorlijk nou, ja. nou, stevig tegen de Pvv en Wilders, maar in Zandvoort en je mag van mij heel erg tegen Pvv en Wilders zijn, ik bedoel ben ik zelf ook, maar als je dan burgemeester wordt van Zandvoort, waar gemiddeld 25% van de mensen op Wilders en de Pvv stemt, is toch wel een tikkeltje... en daar wilde ik hem eigenlijk wel een keertje over de, aan de tand ja, uh, voelen. Dat, dat is een heel interessant. <lacht> dat wordt een heel interessante. <lacht> Uh, nou, maar maar dan... de PVV zal voor dit wel gezorgd... dat de hondenbelasting eraf gaat, hè? Dat, nee, ja, ik het is nog niet... Ik heb geen mond meer, dus dat is... Ah. Oh, het is, het is... wel. Ho, ho, ho, ho, ho, dat staat in de begroting als een plan. Het is nog niet doorgevoerd. Ik zou Ik zou pas juichen op het moment dat het ook doorgevoerd Ik heb twee honden, dus ja, inderdaad. Maar als ik jou was, zou ik nu gewoon even mijn mond houden... over de PVV, aangezien ja. je twee honden hebt... en je vast heel blij gaat worden als de hondenbelasting dat is het Zal waar. ik zeggen... Ik ik heb er vijf. Oh. Oeh, dat betaal je goed. Vijf hondjes, hè? Oh, ja. mondje, wat voor hondjes? Nou, het zitten twee. Twee chihuahuas. Twee chihuahuas. En ik heb drie jorretjes. Ja, ja Maar, het zijn kleine maar eigenlijk, kijk, hij heeft één grote hond, dat zijn vijf hey, miljoen honden. Ja, ja, dat bedoel ik dus. Dat ik vond heb ik altijd heel hond. oneerlijk, want ja. ik had ook twee chihuahuas, maar ik betaal het zelfs als een hond. Ja, uh, ja. Hond? ja. ja, ja. ja maar hoeven ja. even, twee honden, die kakken toch net zoveel als ik, van mij? chihuahuas. Kom <laughs> ik on. heb maar één zakje nodig, jullie ook. Dus ik weet het niet. Kom, laten we dit onderwerp, alsjeblieft stoppen Ja, we ja, waren voor de marathon. We gaan ja. ja nog even zo naar een stukje muziek en dan krijgt u natuurlijk van ons het nieuws van 9 uur en daarna krijgt u van mij de column. De mensen van de markt gaan zo neem ik aan lekker naar huis want ja, het eerste uur is ja. over en het meeste is wel verteld. Dus daarom nog de laatste keer. Zijn er nog dingen die jullie willen zeggen?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 Nou, dat mocht dus helemaal niet. Dus dat ding is te weer <laughs> Dus er zijn mensen die al de naam weten. Ah, ik hoop het niet. Nee, dat is af. Ja, maar ja, nu... Kijk, dan zijn we wel radio. Nou wordt het een sport om erachter te komen. Ja, dat nee, is maar internet. Dat zei Erik, hè. Ik, ik, kan, ik, kan ik wel heb gelijk een naam. Ja, <laughs> Nou ja, voor de mensen die uh, eventueel een uh, raad en naam willen spelen... Uh, we hebben natuurlijk onze Facebook-site Zandvoort aan het Woord. En dan kunt u oh. alles opschrijven.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 marvel and move many mock what a bastard niggas nap knowing I'm nice naturally Mac never lack make noise naturally. operation opposition off not optional out of sight out of mind widening opticals perfected poem powerful punch lines pummeling petty powder puffs in my primes White right quaint posts keep quiet as quantum quarrelers and got a quarter of we got a really raw raps rising up rapidly riding the rushing radio activity super scientifical sound search Sound silence things super five saps that are soft tails ten times talented, too tough take that challenger get a tune up universe Universal, unique, untouched, unadulterated, the raw, uncut, verb, by smart, victorious, valid, violate vibes out of vain, make them vanish, While I'm all well, what a wise worksmith, just weaving up words, weeded up on my work, shift, Xerox, my X radiation, clothes extra large, X height letters, Xylophone tones, yellowback, cack, mouth, young ones, yawn. yesterday's lawn yard, sell I yawn, zigzag, zombies, zoom into the zenith, zero wins and thoughts of It's rhyme, C-Lot. <laughs> Good. Can you say it faster?